and movement everybody get down with me do it All oh. oh.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 Always there for me. Was the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 Everything things to see. That's why she cheats with rich guys. Then she meets. She belongs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 De 22 winnaars krijgen ieder ruim een miljoen euro... omdat er over de prijs nog belasting moet worden betaald. De jackpot was al een jaar niet gevallen... en moest volgens de regels daarom vanavond worden uitgekeerd. Regeringspartijen VVD en CDA hebben geen probleem... met de dubbele nationaliteit van CDA-staatssecretaris... Veldhuizen van Santen-Hilmer. Ze heeft een Nederlands en een Zweeds paspoort. VVD en CDA zeggen dat ze niet twijfelen aan haar loyaliteit aan Nederland